Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Reisorganisaties zijn boos op Schiphol. Het is al weken ontzettend druk op de luchthaven. Er is te weinig personeel en daarom moesten reizigers de afgelopen tijd geregeld urenlang in de rij staan... Schiphol riep reisorganisaties daarom op om vluchten te schrappen, maar die zien dat niet zitten. Volgens de voorzitter had Schiphol het niet zo snel moeten roepen, zei hij bij WNL op zondag. Hij is al veel te vroeg gaan roepen. He, daarmee een soort hypotheek op de markt leggend van nou bij die consument, bij die vakantieganger die denkt van ja, ik moet me nog maar eens achter de oren ja. krabben. Ik moet misschien maar niet. En reisorganisaties zijn daar natuurlijk niet blij mee. En het gaat inmiddels niet meer echt over wie de Champions League heeft gewonnen. Maar vooral over wat er gisteravond allemaal misging rond het stadion. Fans met een kaartje moesten uren wachten. En werden door de politie bespoten met pepperspray. Het zou vooral gaan om Liverpool-fans. De club eist daarom opheldering, vertelt correspondent Arjen van der Horst. De club is diep teleurgesteld in de, gang, in de gang van zaken in en rond het stadion gisteren... en noemt het onacceptabel hoeveel van hun fans behandeld zijn bij het stadion. Dit was de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, zegt de club. Onze fans hadden beter verdiend. Rond die finale raakten ruim 200 mensen gewond. De meesten konden ter plekke worden behandeld. Dik 60 mensen zijn opgepakt. In Rotterdam is een burenruzie helemaal uit de hand gelopen... De man besloot met een hamer op een geparkeerde auto in te slaan en ging er daarna vandoor. De agenten gingen naar hem op zoek en zagen de man met een hamer en een mes in zijn handen uit de sloot kruipen. Na een waarschuwingsschot kon die man opgepakt worden. Een vader uit Dalfsen in Overijssel... leent misschien niet meer zo snel een splinternieuwe auto uit. Zijn zoon mocht gisteravond een ritje maken in zijn nieuwe BMW. Maar dat liep anders dan verwacht. Het begon met een knipperend lampje. Uiteindelijk stond de auto volledig in brand. De jongen raakte niet gewond. Hij wist op tijd die auto uit te komen. En je krijgt het weer nog veel wolken. En vooral in het noorden af en toe ook wat buien. Het wordt maximaal 12 tot 15 graden. ZFM. Verkeersabdeed. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N9 Den Helder-Alkmaar staat tussen Schorl en Bergen 6 kilometer file. De verdraging is ongeveer 10 minuten. En ook file op Tessel op de N501 Den Burg den Horen Tussen Den Burg en het vier naar Den Helder is de verdraging ongeveer een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 The rights, how bizarre How bizarre, how bizarre O baby Ooh baby It's making me crazy, it's making me crazy every time I look It's making me crazy Every time, around, Every time I look around Every time I look around Every time I look around Every time I look around It's in my face Ooh baby Ooh baby It's making me crazy It's making me crazy Het is zo. Libera, libera, l'anima!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 Zo laat de zolzen het Zo het zo zelden het is That's mine yeah. En me nota nota estoy odi di Go outside You're such I know you want to but you can't say yes. The sun 9 is Zee, Zandvoort en and c i m m d d mais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 And pray, something inside of me says I can't selling my soul to the devil again. I'm selling my soul again. I'm selling my soul to the devil again. I'm selling my soul.